Welkom bij weer een uitzending van Goolse Kringen, nu van 21 maart 2016. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernhard Robben. En vanavond is de redactie in handen van Gerard de Groot en Ben Lonen. En zoals altijd de technische ondersteuning van Stefan Eikenaar. Vanavond heel veel gasten. Zes om precies te zijn en toch twee onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over een project dat we in de bibliotheek kunnen zien met een Syrische kunstenaar die hier als vluchteling gekomen is, Siad Ambarra met zijn dochter Luzijn. en ook Anita Haier die het gezin begeleidt en daarnaast Jos en Joost Huisrechts van de zorgboerderij het Eind. over hoe het gaat met de zorgboerderij, maar ook dat er voor hun gelukkig geen toeristenbelasting komt, zoals het er nu naar uitziet. Maar we beginnen altijd met, wat was er in het nieuws deze week? Bij voorkeur in Goorle. En onze gasten mogen beginnen. Als die iets hebben dat ze denken, wat is ons opgevallen? Nee. <laughs> ja. Vader en zoon Huibrechts, die hebben een nieuwtje. Ja. Maar, maar twijfel nog of het nieuwtje is. Ja. Nou, een nieuwtje, een nieuwtje... Um... Een paar dagen geleden kwam mij te horen dat er een uh, drugsvangst was op de rechte uh, Na lang politieonderzoek op Gorb en Rovert uh, extra controle uh, hebben ze uiteindelijk iemand aan kunnen houden bij ons in het dorp. Uh, en ik wil wel aangeven dat het wel uh, goed is dat daar uh, extra controle op is en dat het ook heel fijn is dat ze ook een keer iemand hebben kunnen aanhouden. Want criminaliteit bij ons in de gemeente is uh, is, ja, is, ...is niet gering, wordt vaak onderschat, en zeker bij ons op het platteland hebben we heel veel last van, uh, van criminaliteit. Ja, en vaak houden ze iemand aan, vinden ze alleen de troep, maar de dader... Uh... Ja, precies. Ja. Ja. Dus uh, blij dat we ze dit keer iemand, uh, iemand hebben staande gehouden. Maakt dat jullie ook zenuwachtig? In de zin van dat het dichterbij komt? Uh, zenuwachtig niet per se, maar we zijn wel een stuk alerter. Ah. Ja. En dat heeft geholpen deze keer? Uh, well, blijkbaar dat het uh, de alertheid van de buurtbewoners ja. wel geholpen heeft in een aanhouding. Ja. Ben, wat heb jij? Dus? Ja, ik heb een uh, heel klein berichtje gezien. Uh, de meeste mensen zien dat waarschijnlijk over het hoofd. Het gaat over een lezing van Thijs Kemmeren morgenavond. Dinsdagavond, heb jij dat gezien? Die houdt een lezing in, uh, bij Boerke Mutsaerts om 8 uh, uur, gebruikelijke tijd. En het gaat over uh, de handboogsport in Tilburg. Hij is daarvoor uitgenodigd door de koninklijke handboogschutterij Sint-Sebastiaan van Willem III. En Thijs die zal uh, vertellen over uh, het hoogtepunt van uh, het handboogschieten. Dat ligt uh, ergens tussen 1850 en 1900. Toen... Uh, ...er maar liefst 40 schuttersverenigingen waren in Tilburg. 40 schuttersverenigingen met de handboog. Um, nou ja, ik, uh, ik zag dit bericht. <coughs> het had uh, ook nog zelfs wel enige betekenis uh, voor, voor, voor mij. Want gisteren is uh, de doel geopend van het Gilde Joris. Uh, dat betekent dat het schietseizoen begonnen is. We hebben hier in Golen Sint-Joris en, en uh, Sint-Sebastiaan. Dat zijn uh, beide uh, verenigingen, gilders, die, die uh, met, met, uh, met, met, met die beide schieten. Um, en ik heb gisteren ook voor het eerst die, die kruisboog mogen hanteren. Ik heb zo'n vijf schoten gelost. En daar op de doel achter uh, Hof van Holland. En nu mag je nooit meer komen. Nou, ik, ik heb uh, vijf, vijf, uh, vier uh, eerste pogingen die waren zo'n beetje rond de roos. Maar de vijfde die zat erin en toen dacht ik op het hoogtepunt van, uh, van de wedstrijd moet je, moet je stoppen. Dus uh, dat is nou mijn, mijn geringe ervaring met, met de kruisboog. Maar uh, ja, dus uh, in de negentiende eeuw had je heel veel verenigingen die dat, die dat fijn vonden hun vrije tijd door te brengen. En, en uh, die beoefenen, uh. Er zijn nog enkele restanten over. En uh, het seizoen hier in Goorle voor sint joris is gisteren, gisteren begonnen. Wat is mijn nieuws? Nou, maar volgens mij heeft Goorle daar toch nog ooit een gouden medaille op de Olympische Spelen in gewonnen. Als met ik Carrie Flores, ja, ja. Nee, honderd jaar geleden. Oh, De met eerste Mar gouden Olympische medaille. Mm -hmm. Zo'n beetje. In het geval. Maar Carrie Flores, dat moeten we ook niet vergeten. Die, die heeft ook hoge ogen gegooid. Mijn nieuws is iets uh, serieuzer. Hé, hey hey. hey. Ja. Wat is dat? Ja, er kan ook, ook serieus niks doen. Die... Dit, dit was toch leuk. Nee, uh, er is natuurlijk heel veel gebeurd uh, bij de thuiszorg uh, de laatste jaren. En de TSN, ook een van de grote thuiszorgaanbieders hier in, uh, in de regio, is failliet gegaan. En dat heeft maanden geduurd voordat de duidelijkheid kwam. En nu zag ik vandaag in de krant dat er een oplossing gevonden is voor zowel de medewerkers als de klanten door dat Action Thuiszorg. Moet ik eerlijk van bekennen, nog nooit van gehoord hebben. Er is een contract mee gesloten om op maandag 25 april uiterlijk 75 klanten over te nemen in Goorden en 70 in, in heel Varenbeek. En dan ook een aantal medewerkers die daarbij betrokken zijn. En iedereen is dus heel tevreden. Uh, ...waar het de wethouders en, uh, en de ondernemer betreft. En, en nog nu klant. nog de klanten. Ja, en zijn dit alle klanten die overgenomen zijn? Uh, we hebben een oplossing gevonden. En we leven met iedereen mee, zegt het persbericht. Dus dat weet ik niet. Nou, maar dat nou, zal dus waarschijnlijk wat betekenen dat dan wanneer... alle klanten overgenomen zijn. Ja, maar klanten hebben keuzevrijheid. Oh. Ja, zoals altijd. Ja, dat, dus dat is altijd even afwachten. Uh, maar dat is voor klanten altijd lastig, want ik denk dat dit onder het de derde keer is dat ze over moeten stappen. Dus uh, we wachten maar even af. We dus zullen blij zijn dat er een aanbod is. Ja. ja. Maar ik denk dat alle veranderingen in de zorg, toegejuicht door heel veel mensen, niet altijd even goed uitpakken. Nou ja. Zullen we nou maar naar de kunst gaan? Nu gaan we of naar de is kunst. Is jullie nog wat ingevallen? Want wij zagen. Vorige week, of eigenlijk al een paar weken terug, in de bibliotheek. Een bescheiden tentoonstelling van. Ik denk dat het zeepsteen uh, is waar het van gemaakt is. Soapstone. Oh no. Softstone. Zachte ja, het, steen. Het materiaal. De mat huh? Ja, even voor de luisteraars. Uh, ja, we moeten het, dat even Het Nederlands doen. is nog niet perfect. Mm -hmm. uh, dus de afspraak is: de vragen te gaan in het Nederlands, de antwoorden beginnen in het Nederlands. En dan wordt ze heel zenuwachtig en mag dan in het Engels overstappen. En u denkt dat ik ooit gezegd heb dat in het Nederlands te doen. Ik doe het het liefst allemaal maar in het Engels. Ja, yeah, ik will speak in Engels spreken, want ik to learn te since Nederlands sinds twee maanden, dus ik ben niet zo goed genoeg. Ja, we leven hier sinds vijf maanden in Horlo. Ja, het is een place to om te leven. En we, ja, je spreekt over about mijn dad. Yes, he is a good architect. He do his best in Syria and now he try to start again. To get a work. <laughs> yeah. Shall I first translate this part <laughs> for people who are listening. who yeah, okay. English uh, very well. Het gezin woont nu vijf maanden in Goorden. Uh, en ze zijn nu druk begonnen met Nederlands te beginnen. Haar vader heeft volgens mij ook eerder als artiest gewerkt. Voordat, toen hij nog in Syrië woonde, heeft dat nu weer opgepakt. Maar ze zijn ook lang onderweg geweest. Daar komen we zo nog even op terug. En nu wonen ze hier. Ze zijn heel blij in Georgië te zijn, als ik het goed begrijp. En dan de next step. Ja. Sinds een there was er um, een week voor de refugee in de uh, um, Gorla Bibliothek. Ja. Yeah and they ask what you have an idea to do something uh, glad and to uh, make the people respect uh, the Syrians yeah and uh, my dad because he's an artist he make an uh, hout and uh, statues um, and it was about Horla yeah the name of Horla with uh, some the lines the name of Khorla. yeah, yeah. Mm -hmm. with uh, some lines and some beautiful stuff yeah and the people they like it very much ja, en het was gewoon een kleine stap om the respect te laten zien aan deze gemeenten en wat ze doen voor ons. Nou, Luzijn vertelt dat, dat, er, dat zij hebben deelgenomen aan, aan die week voor de vluchteling. Het was in, in, um, in december, dacht in ik toch. Was het in januari? in januari. Ja. Um, yeah. Dat, uh, dat haar vader uh, bezig is geweest met, met, uh, met, met kunstuitingen waar, waar de naam Golen centraal staat. Dus dat, uh, dat, dat versta ik eigenlijk als, als uh, kunst, uh, kunstzinnige uh, plaatsnamenborden. Veel mooier dan, dan wij die hebben. Om daarmee ook zijn dankbaarheid uh, tot uitdrukking te brengen over uh, het feit dat, dat, uh, dat jullie hier in Golen wonen. Goed? Dat is juist. ja. Ja, ik denk zo. Ja, je kunt het niet controleren, hè? Je moet het me geloven. Ja, ik geloof je. Maar hoe zijn jullie hier in Goorle terechtgekomen, vroeg ik mij af. Hoe kwamen jullie hier in Goorle? Hoe kwamen we hier? Wanneer je Syrië verlaten? Wat waren we in Ja, mijn vader kwam alleen hier. Ja. En dan maakte hij een reunion voor ons. So we komen by the plane, but yeah he come by the sea. So he was in a dangerous, not us. <laughs> yeah, it was too hard to leave uh, Syria in Damascus, but uh, the situation was very hard and difficult to live, because there is a lot of en and you know, you go to your school and you never come back. So yeah, we chose to leave Syria. Mm. Yeah. Vader is als eerste gegaan, alleen. Over zee. En zijn dochter zegt, dus zij heeft het gevaar gelopen. Wij zijn daarna met gezinsvereniging met het vliegtuig gekomen. Dat was een stuk makkelijker. Ja. Maar dat was de situatie in Damascus niet. Die was gevaarlijk. We moesten naar school. Ja. Je wist nooit hoe het af zou lopen. Dus blij dat ze Syrië konden verlaten. Ja, ja? ja ik was uh, Complete My Study in the University. I were at Science University in Chemistry Section. In, ja. in what? Chemistry? Chemistry. Chemistry? Mm -hmm. Yeah. It was very good to me because, yeah, I love studying very much. Yeah. But then I have to leave it and come back to here. And now I am, I do my best to study Dutch and complete uh, again my study in the university. Yeah. So it's yeah. too hard, but you have yeah, to yeah. work and you have to do your best. Yeah. En dus zij uh, heeft uh, chemie... Luzijn PTA. heeft uh, chemie gestudeerd ja. in Bagdad. Nee, nee, in Damaskus. Uh, in, in Damascus, ja. En die studie is natuurlijk onderbroken mm. door het verblijf hier. En nu moet er eerst Nederlands geleerd worden... voordat je weer naar een universiteit kunt om je studie opnieuw op te pakken. Ja. ja? ja. ja. En jouw vader... Yeah. Die is iets langer geleden hier naartoe gekomen. En wil hij weer hier als artiest uh, gaan werken, als beeldend kunstenaar. In Syrië? Nee, he, hier. Hier. Yeah. Ah, dus u wilt weer een artiest worden? Ja, hij wil. Hij een te maken. En weer een leven maken. Het is heel belangrijk om te blijven in huis en niets te doen. So yes he's looking for a work but yeah they said that it's hard because you have to learn dutch before and then find a work yeah mm -hmm. so um, but i think he is lucky that he is an artist yeah, because I, yeah, an an I, artist um, can always uh, work with with materials he can find and and uh, do with, with his hands and make beautiful things yeah i know he's looking for a chance to work but he didn't find yet so i hope that he will find um, good a good chance what kind of work is he looking for like um belt holder um artists stone yeah anything he he's very perfect in everything uh, related to stones and building yeah. Mm -hmm. yeah i can't imagine that there are there are no many jobs in in, in art uh it is uh, most of the time um, um, you are your own um, boss. Uh, boss. Uh, it is you are not employed as as an artist. Yeah, I know. All the people say that they have here two jobs, one like an artist and another job because it's not a job to get money and to yeah. have a good life. And mm -hmm. it's class, yeah. awesome. man. Yeah, but mm -hmm. in Syria it's different. If you are it's an different. artist, yeah, you get you earn a lot of money and you get a lot of choices to work. Yeah. Are the arts uh, fabric uh, enterprises or, or what? What uh, is there a place where where artisans um, work and and, uh, and and make things uh, to to sell uh, on the market or oh in Syria? Yeah. Oh no, in Syria the houses is, is very different from here. So you have to make your house like, mm, how is it, a castle? Yeah, you can make your house as you want. So each one choose to, what the kind that he wants to do uh, on the wall or on the roof. Yeah, so you have a lot of choice. We have a lot of mosques, and to build a mosque and design it, it's very hard. So when you start to work, you have a lot of works and a lot to do in a mosque mm. or a... Uh, charge of ja yeah, anything. Mm -hmm. yeah. But here the houses is similar to each other. So you don't, you don't make a lot of stuff with the stone and, yeah. No. Yeah. Beetje vrij vertaald. Yeah. De huizen hier zijn massaai, Ze lijken allemaal op elkaar. Yeah. Ze worden niet verfraaid met beeldhouwwerken. En in Syrië gebeurt dat wel. Daar wordt heel veel snijwerk om huizen van buiten en van binnen te versieren aangebracht. Dus voor iemand die handig is met zijn handen en ook goed inzicht heeft in ontwerpen, het is er altijd werk te vinden. En dat is hier in Nederland heel anders. Ja, hier, hier bestaat dat niet. Hier um, worden de huizen bijna uh, fabrieksmatig uh, neergezet. En, en um, dan, dan kun je nog wel wat uh, met, met behang doen of met verf en, en en dat, dat is het, maar kunstenaars komen er niet aan te pas. Daarom dacht ik ook eventjes, uh, Gerard, hebben we het hier over een Timmerman? Maar dat is niet het geval, hè? Nee, dit is een beeldhouwer. Steen. Een beeldhouwer. Of een, steenhouwer. een steenbewerker. Steenhouwer. Steen. Ja. Steenbewerker. Steenbewerker. Steenbeeldhouwer. Ja. Steenbeeldhouwer. Dat zijn echt fantastische uh, versieringen. Kom er een beetje dichterbij, uh, Anita. Hey, ik heb foto's gezien van, uh, van de beeldhouwwerken die hij heeft geplaatst op façades van ambassades. En ook aan de reconstructie van de grote moskee in Damaskus. Ja, dat zijn uh, gewoon grote kunstwerken waar wij hiervoor naar uh, Rome trekken om, uh, om het te gaan bewonderen. Um, gelukkig heeft SIAD uh, bij Jan van Dalen de mogelijkheid gekregen om in zijn atelier, in atelier 21... Um, drie dagen per week gewoon te mogen werken... zodat hij ook een vrije tijdsbesteding heeft. En Jan, die uh, zelf keramiek heeft gestudeerd... Uh, en heeft uh, lesgegeven aan ISK-studenten... dus leerlingen van de internationale schakelklas... Um, Jan ziet in hem gewoon een ontzettend groot uh, vakman... net als Marie uh, van Oostenk... die zelf ook beeld houdt... en die het eerste contact heeft gelegd van dat het een ontzettend groot vakman is... en die zowel in vlak uh, kan werken als uh, ook in ruimtelijke objecten... Uh, ja, gewoon zijn vak ontzettend goed verstaat. En daarom zou het heel fijn zijn als SIAT uh, ook de kans krijgt... om ergens stage te kunnen lopen... om tijdens de stage uh, bezig te zijn met zijn vak... en daar ook nodige toe uh, kan uitdragen en mensen mee kan geven... Maar tegelijkertijd de Nederlandse taal kan leren. Ja, dat... zeg maar dat, uh, wat, wat hij dan doet in dat atelier. Is dat uh, decoratief? Of zijn dat wat je noemt uh, vrije, vrije kunsten? Vrije... Het, het is voornamelijk decoratief. En in letters. Dus het zou ook goed voor belettering kunnen zijn op uh, grafplaten bijvoorbeeld. Um, ook omdat hij gewoon allerlei lettertypes gewoon beheerst. En um, daarnaast um, is hij ook in staat om ruimtelijk zelf wel dingen te ontwerpen. Mm -hmm. Maar zijn, zijn kracht ligt vooral in zijn vakmanschap met ja, het behandelen van de steen. En het aanvoelen van de stenen van, van ja, hoe moet ik dat bewerken om ja. daar het mooiste resultaat uit te krijgen. Ik mm -hmm. yeah. Misschien mm -hmm. dus. ook even de vraag, want opeens komt Ania Haier... Met ons meepraten hoe Anita Haaier hierbij gekomen is. Uh, ik, ben, uh, als, ik heb mij uh, na de eerste oproepen van Contour de Twern gemeld als vrijwilliger voor de Syrische vluchtelingen. Dat was nadat ik in Kos was geweest in de zomervakantie en uh, journalistiek werk had gedaan tussen de vluchtelingen. Net voordat de ja, grote explosie eigenlijk kwam van hier is het niet meer houdbaar in Kos. Dus de grenzen gingen open en de ellendige beelden die ons daar van ja, dagelijks eigenlijk uh, over de beeldschermen vliegen. Um, ik was nog daarvoor en ik had gezien in welke mensonterende situaties de mensen op dat moment zaten. Niet wetende dat het nog veel erger zou worden zoals het op dit moment is. Maar dat was voor mij een reden om mij te melden van wat kan ik eventueel doen samen met mijn man... Voor mensen uit Syrië. En toen ben ik uh, ja, gevraagd om taalcoach te worden. Ja, journalistiek in eerste instantie. Voor wat voor media publiceerde je dan? Ik uh, studeer nog uh, journalistiek. Ik ben in mijn laatste jaar bezig. En ik heb contact gehad op dat moment met de Volkskrant. Met de Volkskrant, ja. daar heb je voor geschreven? Daar heb ik uh, een aantal quotes voor aangeleverd. Omdat daar alleen maar bureauwerk werd gedaan. Mm tot mijn grote frustratie eigenlijk. Maar jij deed Als je daar veldwerk? Van, ik deed daar veldwerk. Op kos? En toen was ik zeer verbaasd om daar te horen... dat er nog uh, 2 miljoen mensen aan de overkant zaten te wachten. Want dat bericht had ons hier nog nooit bereikt. In Turkije? Nu, nu vinden mm. we het heel normaal. Mm. En we hadden wel gehoord over uh, Libanon, de kampen daar. Ja. Maar we hadden niet gehoord over de kampen in Turkije... die daar toch al langere tijd waren. Dat vind ik toch eigenlijk wel een beetje ja, schrijnend, eigenlijk. Dat de journalistiek daar niet over bericht heeft. En dat uh, Eurocommissaris Timmermans drie weken later... in hetzelfde gemeentehuis waar ik ook uh, naar binnen was geweest... zei van dat hij zich daar hoogst over verbaasde. Dat hij niet wist dat dat uh, aan de hand was. Dan denk ik... Ik kan dit niet geloven, zeker als ik iemand van Frontex heb gesproken. Die zegt, wat ik hier gezien heb, heb ik nog nooit gezien in al die jaren. Maar hier breekt de pleuris uit. Mm -hmm. nou, als dat door iemand van Frontex wordt gezegd... dan moet dat volgens mij ook de eurocommissaris bereiken. Ja. Even voor de duidelijkheid, Frontex is de Europese organisatie die de grenzen moet bewaken... Ja. ...en tegelijkertijd ook gelukkig werk doet om vluchtelingen uit zee op te pikken. Ja. Nou, dus in een dubbel positie is gekomen en daardoor een hele lastige. Ja. Vanuit bureaucratisch oogpunt gezien, maar niet vanuit menselijk. Nee. Dacht ik tenminste. Hoe komen die beelden bij jullie binnen? How do you look at these images wat you now can see on television... And what you have gone through yourself, what's now happening for other people as well? In Syria? And, and what's happening here in Europe? <coughs> yeah. It's too hard to see what happened to Assyrian people in, in Greece, in, um, of here or in anywhere. Um, I, I want to say to the, all the people that they are a war refugee. So they are a good people. They are a good ed educated people. You don't have to be afraid of them. Uh, they just look for the peace. So I think all the world have to respect this and to help them. If you don't want to help them, just don't hurt them or say anything uh, to them. Yeah. Ja, ja. Het zijn allemaal goede mensen die het slachtoffer zijn van oorlog en de oorlog omvluchten. En dat is echt de reden waarom ze hier naartoe komen. Verder hebben ze geen kwaad in zin. Dat en de tv gaat maar liever uit. Dan. Begrijp ik dat ook goed? Ja. Yeah. Dat je er liever maar niet meer naar kijkt. Yeah. Ja. Ja. Daar zitten we dan. Oké. Okay. Nee, maar... Jullie willen een nieuw bestaan hier opbouwen. Is dat ook van... Wij willen liever hier blijven... Want het gaat nog heel lang duren. You mean it's a good... No, you want to go to university... So that's not something for three months... But for a number of years... Uh, yeah. Your father wants to start building yeah. a small business, perhaps, yeah. to make a living here. Yeah, your we want Your smaller brother um, still has to go to school, I imagine. Yeah. <laughs> But can you tell us a bit about uh, how your brother is doing? What does he do during the day? Yeah, They are very good at school. Yeah, The teacher said that they are learning very fast. And after a year, he, they Platform will be... What form is he... Uh, in which klas? In Michael School? Um, yes, collega. In de Internationale Schakelklas. Schakel collega. Schakelklas. Is nee, dat? Nee, in nee. de. Internationale. school. International nee, nee. Internationale schakelklas. Ja. Internationale schakelklas. Ja. Internationale schakelklas. Ja. Hier in Golen Nee. nee, nee dat in, is in, Tilburg. in Tilburg. Ja. Yeah. I see. Yeah. But that's one year, hè, isn't it? Ja. Yeah. They have to stay at the school for one year to learn Dutch. Then they can move to another school. Yeah. And uh, during the day, they're just playing or sitting at home. Sometimes they go with some friends or, yeah. But uh, they don't have um, Dutch friends because they go uh, to a school where Syrian people or Persian people. So, yeah, I think they need a Dutch uh, to know a uh, Dutch persons to to speak uh, more with them. Because we learn Dutch, but we don't have uh, a lot of people to speak with them, so we can't... How is it? The neighbors uh, where, where yeah. you live in, in the street, uh, are not um, young boys from from his age? No. Nee. No? No. We don't have no? a lot of children in our street, no. Nee. Can he play football? Yeah, he can play football and basketball. Join the team? Yeah. yeah. You don't want to, or it's mm. not possible? No, he won't. He thinks uh, to do this after he finishes his, uh, swimming lesson. He does swimming lessons now. Mm -hmm. Yeah. But swimming you do on your own. Yeah. <laughs> yeah, with swimming you don't uh, learn a language. Yeah, you don't learn it. No. But, but it's important here because okay. you uh, have a lot of water and sea. Yeah. Oh, it's, it's a practical choice. Yeah. Maar nu geven we jou de kans om Nederlands te praten en dan doe je het toch in het Engels. Why I speak English? Ja, now complaining that you have little opportunity of speaking <coughs> Dutch. Now give you 15 minutes of talking Dutch. And you only well half a sentence or less. Probeer <laughs> maar. Um, one sentence in Dutch. Ja, wat is de eerste zin? Yeah. Die je geleerd hebt. There. Wat zijn de eerste woorden Nederlands die je geleerd hebt? Ja, yeah, ik ben Lozijn. Ik ben? Lozijn. Ik ben Lozijn. Ja. Yeah. Dus je, je vertelt je naam, je kunt yeah. je naam zeggen. Ik yeah. ben Lozijn. Ja. Yeah. En toen? En dag. dag. Hoi. Ja, doei. Doei. Ja. Yeah. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja. Waar woon je? Waar woon je? Ja. Uh, bedankt, Bedankt. Ja. Yeah. oh ja, dat zijn de fundamentele dingen, hè? Ja, de woorden. Ja, dat zijn <laughs> de woorden. Me, Je, Je kunt veel meer, Luutje. Je kunt veel meer, zegt uh, Anita. Yeah. Yeah. <laughs> ja. Ja. Wij spreken meestal wel Nederlands met elkaar. Ja. Yeah. Alleen als we heel ingewikkelde dingen willen doen, dan schakelen we voor het gemak en voor de snelheid wat over in het Engels. Ja. Maar... Uh, voor deze microfoon is het wel heel erg lastig uh, om dit uh, zomaar helemaal voor de allereerste keer uh, in een radiostudio, in een andere taal, over een heel moeilijk onderwerp uh, ondervraagd te worden. Terwijl, ja, Lou Jane heeft, legt de lat voor zichzelf ontzettend hoog. Ze heeft al, uh, haar tweede examen heeft ze al gehaald, A1 heeft ze al binnen. Ze is al op weg naar A2 en uh, A2 heb je ook al gehaald, hè? ja. En dan uh, ga je nu naar B1... Ja. voor bijna het inburgeringsexamen. Maar dat zul je ook even moeten uitleggen, uh, Anita. Of uh, A1, dat, A2 en dat B1 zijn, Dat allemaal zijn niveaus uh, van taal. Um, A1 heb je als je duizend woorden van een taal uh, kent. Dat duizend dit, woorden? Duizend woorden. Dat is mm -hmm. ongeveer een, een kind wat naar de basisschool gaat... Ja. Op, heeft zo'n woordenschat van, van ruim duizend woorden... Um, nou, dat is best moeilijk. Uh, ondertussen is mijn Arabisch... In de vier maanden die ik met de familie omga, zijn, is de woordenschat van mij uh, uitgebreid naar twaalf Arabische woorden. Jij leert uh, Arabisch intussen? Ik leer intussen, uh, intussen ja. een paar oh, Arabische woorden. Ja, dat gaat niet echt vlug. Daarentegen, <coughs> New Jane zit op niveau A2. Dat betekent dat je al 3000 woorden uh, paraat hebt en al meer daarbij. En B1, dan heb je 10.000 woorden paraat. En dan kun je gewoon naar het uh, middelbaar onderwijs. Dan kun je alles. Dan kun je alles. Dan heb je HAVO. Met zoveel uh, woorden kun je alles zeggen. Kun je al heel veel zeggen. Kun je alles ja. zeggen, ja. Bijna alles. Ja. En moeder die heeft uh, op dit moment een woordenschat van, uh, van 650 woorden hebben we laatst geteld. En iedere week, uh, als je iedere dag in een nieuwe taal vijf woorden leert, dan uh, haal je één niveau meer... Uh, in, ...in ongeveer een jaar tijd. Ja, vijf woorden, 200 dagen, dan zit je op ongeveer duizend woorden. Als je dan kijkt met de snelheid waarmee ja, deze familie toch uh, aan de slag gaat... ...is dat heel hoog. Mm -hmm. Doordat um, de taalopleidingen gewoon zo vol zitten... ...zijn vader en moeder nog niet in staat geweest om uh, deel te nemen aan de taalcursus En kunnen ze pas volgende week starten... Mijn moeder heeft zich dat dus eigen, op eigen kracht uh, al eigen gemaakt. Uh, Ziad uh, heeft er ondertussen ook uh, zo'n 500 woorden zich eigen gemaakt. Ja. Alleen is, uh, is niet direct een prater die dat uh, uit. en zegt van ik ga dat wel even vertellen, maar uh, tijdens de bijeenkomsten die we bij hem thuis hebben, dan uh, lachen we heel wat af ja. en dan ook de correcties over en weer. En dan blijkt dat hij hartstikke veel in zijn mars heeft. Siyad, ja, vind je het moeilijk? Nederlands, vind je het moeilijk? De uitspraak, hoe het uit je mond komt. Yeah. Is het lastig, is het moeilijk? Ja, het yeah, is moeilijk omdat je een verschillende different hebt. Zoals oe. Ja, het is moeilijk om te zeggen oe. In Syriës heb je niet. In het <coughs> Arabisch heb je geen oe. Nee, we mm. hebben een simpel oe. Ja, yeah, niet <laughs> <Yeah>. oe. <laughs> <Yeah. laughs> niet uh, oe. Een, ander, een andere bijkomstigheid is, uh, is, ook wel die wist ik van tevoren niet, is dat er een, uh, geen verschil is tussen een P en een B. Dus een paard of een baard is uh, voor ja. iemand uh, die Arabisch spreekt, is dat uh, moeilijk het verschil. P maar. en een B is, is niet het... Uh, nee, yeah. dat, dat, dat bestaat... Uh, het ja. staat in het Arabisch niet als verschil. Ja, in Syrië we hebben alleen B. Alleen B? Ja. Yeah. Mm -hmm. Dat is toch een stuk makkelijker voor je, yeah. <laughs> ik. Ah. vond het knap, ja. wat jij deed. Ik ja. ook. En ja. ik vind dat je, dat je een mooie uitspraak hebt. Ja. Ja, dat, dat klinkt goed. Yeah. Ja, En ik zal meer Dutch. spreken. Ik zal more perfect. Je zult perfect Nederlands gaan spreken. Yeah. Ja. Nou. Goed, dus, nou, veel succes. Dank jullie wel, Dankjewel. veel succes. Ja. We horen nog van jullie, denk ik. Oké, okay. ja. Yeah. Zorg daarvoor, alleen de goede dingen, maar dat heb je beloofd. Ja. Dus dat gaat lukken. Dan schakelen we nu over naar iets moderners. Verzoeknummer van mijn dochter, van Adele. Hallo. Hallo, it's me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 Dat was Adel En die zinkt nog heel lang door, want er komen steeds nieuwe nummers uit. Dus uh, daar kunnen we de eerste jaren nog mee vooruit. Uh, wij gaan door met het tweede item: de zorg om de toeristenbelasting. Met vader en zoon, Uybrechts. Ja, Goedenavond. En uh, die zitten in Riel, het Zandteind. En die zijn eigenlijk geen boeren meer, maar ze hebben nog heel veel koeien. Ze winnen prijzen. En je kunt er barbecuen, je kunt er verblijven, je kunt er, uh, als je een autistisch kind hebt, uh, dagopvang uh, geregeld krijgen. Dus van alles. Uh, we beginnen met de toerismebelasting. Want daar is wat commotie over geweest. Gemeente Goren vindt dat er toerisme, het gemeentebestuur vindt dat er wel toerismebelasting kan komen. En een aantal ondernemers hebben zich vrij stevig gemaakt en gezegd, daar beginnen we niet aan. En daar waren jullie bij... En uh, voorlopig is het weer van tafel. Dus vertel eens, van, wat betekent dat voor jullie dat als er toerismebelasting komt? Ja, allereerst wil ik wel eventjes uh, melden dat ik hoop dat het woord toeristen, uh, ja, toeristenbelasting de komende jaren buiten het vocabulaire van Goorland mag vallen. Dus ik hoop dat uh, nu Jane... Dat woord toekomstig niet hoeft te leren. Ja, maar voordat je daarover verder gaat, heb ik toch eventjes een, een groot vraagteken wat dit betreft. Jullie hebben een zorgboerderij. Ik weet niet hoe je die mensen noemt die uh, de, naar de zorgboerderij toekomen. Zijn dat cliënten? Zijn dat klanten? Zijn dat... Maar dat, wat zijn het eigenlijk? Wij noemen het deelnemers. Deelnemers? Ja. Wij hebben... Maar zijn het toeristen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nee, nee, nee. De, de deelnemers bij ons op de zorgboerderij, dat zijn... Uh... Uh, bij ons, uh, de jongste is nu vijf jaar, de oudste die is al achttien jaar geworden. Uh, daar bieden wij individuele begeleiding aan bij ons op het bedrijf. Dus op de zorgboerderij. Uh, dat zijn eigenlijk deelnemers die allemaal een stoornis hebben binnen het autisme spectrum. En dan heel varierend van hoog niveau... laag niveau. Uh, dus met een verstandelijke beperking zonder. Juist, deelnemers, dus geen toeristen. Dat zijn bij ons deelnemers. Maar waarom maken jullie je druk over de toeristenbelasting dan? Nou, om eventjes terug te gaan naar de geschiedenis in. Wij hebben een deelnemer gehad op de zorgboerderij. Die had de wens wel eens te mogen en te kunnen overnachten tussen de koeien. Nou, het idee van de minicamping hadden wij al, uh, al langer. Maar het heeft ons wel tot denken gezet. Um, en het denken ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot een boerderijcamping bij ons tussen de koeien. Ah. En zodoende is de boerderijcamping erbij gekomen. Die draait voor dit jaar, voor het vierde jaar, um, gelukkig heel veel aanmeldingen. Heel veel positieve reacties. Um, op het moment staan we ook met 9,7 op Soever vermeld. Dus uh, met zo'n cijfer uh, ja, hadden we alleen maar van kunnen dromen. Maar daardoor ook onze, onze zorgen om het invoeren van de toeristenbelasting. Juist. Jullie hebben dus eigenlijk, om dat zo te zeggen, een gemengd bedrijf. Ja. Je hebt deelnemers ja, en, en je bij hebt toeristen. En bij, uh, ja, ja. Ja, ja, inderdaad. Ah, ja. En dat is dezelfde doelgroep op die camping? Uh, grotendeels wel, ja. ja. We hebben onze camping uh, helemaal toegankelijk voor gezinnen met kinderen met een beperking. Daar hebben wij de camping nog helemaal op, aan, op toegelegd. Um, daardoor ook privé-sanitair. Uh, we hebben de ervaring dat er kinderen zijn die uh, met heel veel moeite naar een grote camping gaan. Omdat ze daar ook naar een wc en ook willen gaan douchen. Of eerder gezegd moeten gaan douchen van de ouders. Maar zelf willen de kinderen het niet. Omdat het veel te chaotisch wordt, te druk. Uh, allemaal vreemde omgeving. En daar hebben de kinderen... Uh, zeker kinderen met autisme veel problemen mee. Nou, precies op die doelgroep uh, willen wij op inspelen. Die kunnen bij ons ook op een eerlijke, op een veilige manier kamperen met een uh, afgesloten terrein. Terrein compleet, uh, uh, een compleet hekwerk om het terrein in. Uh, en heel veel structuur en dat proberen wij ook aan te geven op de boerderijen. Ja. Dus ook op de camping. Mm. Mm. Maar hoe zijn jullie als boeren erbij gekomen om te zeggen van ja, boeren heeft de toekomst niet meer? Moet ik dat zo verstaan? We gaan er andere dingen bij doen en dan iets wat toch lijkt mij knap ingewikkeld uh, ja. is. Ja. Nou, uh, we hadden van oorsprong hadden wij een klein melkveebedrijf en uh, toen ik 50 jaar was moesten wij de keuze gaan maken of we gingen het melkveebedrijf verder uitbouwen of we gaan door met onze hobbytak. Was op dat moment vleesvee. Onze kinderen waren helemaal gepassioneerd bij het vleesvee, hebben de vleesveetak opgepakt en gekozen voor hoogniveau vleesvee voor kwaliteit. Dat we dus nationaal en internationaal dus mee kunnen. En uh, onze producten gaan ook heel de wereld over onze stieren. Onlangs nog een stier naar Spanje, gegaan. chechens staan vijf stieren. Engeland is heel in voor onze markt. En, uh, dus we verkopen heel veel in het buitenland. Maar het zag naar uit, met vleesvee in Nederland is, het een, is vleesvee al jaren ondergeschoven kindje. En uh, er wilde ook niemand investeren in die tak. En daar heeft vooral mee te maken dat de concurrentie niet eerlijk is. Wij moeten er nog heel veel regelgeving voldoen. daar is ook niks mis mee. Maar door de acht Achterdeur de komt in Nederland van allerlei vlees binnen, wij aan veel minder eisen als ons eigen product. En die concurrentieslag kunnen wij nooit winnen, omdat wij een veel hogere kostprijs hebben. Maar wij hebben de kop niet in het zand gestoken, wij zijn gaan verbreden. Toen ik stopte met melk is mijn lieve vrouw Hennie en gaan werken in een instelling met autistische kinderen. ...heeft een grote groep mee opgestart in, op, de, op een instelling... ...en uh, werd er helemaal gepakt door het autisme. Dat was een beetje ontstaan, omdat ze vroeger in de jeugdjaren ook heel even... ...in de zorg gewerkt had en uh, ja, achteraf blijkte dat er toen ook al kinderen waren met autisme... ...maar dat werd toen nog niet erkend. Ja. Dus uh, zij zag in die groep, ze werkte in een woongroep, ze zag daar zoveel gebeuren... ...wat niet door de beugel kon, werd helemaal, was helemaal gepakt door het autisme... ...en van daaruit ze zelf een autismeopleiding gaan doen, een specialistopleiding... ...op 50 vijftigste levensjaar kwam ze terug in de groep, kon niet overbrengen... Ze, ze wilde niet accepteren wat zij dus voor ogen had... om die kinderen dus toch individueel te gaan begeleiden. Toen zei ze, ik ga jezelf op onze boerderij... een individuele begeleiding starten voor autistische kinderen. Die zag gewoon dat hij in een groep met dergelijke kinderen niet ging. En die is thuis gestart met één kind. En inmiddels komen er een twintig kinderen bij ons op de zorgboerderij. We zijn inmiddels ook een gecertificeerde instelling. Wij moeten ook, hebben ook een waarborg kenmerk moeten halen. Dat is inmiddels ook allemaal gelukt... Dus wij kunnen met elke instelling, kunnen wij zijn eigen meten. Maar bij ons gaat het dus echt, uh, mijn vrouw zegt, als ik deze soort kinderen moet gaan begeleiden in een groep, dan stopt mijn werk, want dan stop ik er helemaal mee. Maar dit, dit is dus geen niet. groep geworden, die twintig? Nee, die twintig waren allemaal individueel begeleid. Oh. Er zijn inmiddels een in zestal uh, begeleidsters bij ons op de boerderij. En die, elk kind heeft dus een eigen begeleider En er wordt aan doelen gewerkt. Ja, nog lang met ouders uh, worden afspraken gemaakt. En uh, zo wordt er dus aan doelen gewerkt. Goed dat wij die zorgboerderij opgestart zijn, want als wij dat niet gedaan hadden, hadden wij onze boerderij niet kunnen behouden. Nee, we zijn geen klagers, maar we moeten er echt heel veel voor doen om ons bedrijf overeind te houden. En uh, ja, die, die camping is daarop gestart en uh, ja, daar komen we direct dan nog wel even op terug waarom onze camping zo speciaal is. Vooral ook, uh, daar komen dus ouders met kinderen met vooral een vorm van autisme. Maar dan komen ook andere mensen. Maar die moeten wel tolereren dat dus die kinderen bij hun in de tent kunnen lopen. En af en toe eens iets missen uit de tent. Want ja, het, is, uh, het is toch, een, het is toch uh, niet te vergelijken met een, een normale camping. En vandaar dat wij ook voor die toeristenbelasting, vind ik, onze zorggroep. Bij ons komen zelfs ook ouders die dus... Uh, we hebben het verleden jaar op ouders gehad. Die moesten vanuit de stad ontvluchten vanwege activiteiten. Die dus bij ons zelfs nog begeleiding kregen op de camping. Vanuit... Uh, de zorg, en uh, ja zulke mensen daar nog toeristenbelasting moeten we gaan vragen, ja, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Nee. Mm -hmm. Nou, wat een verhaal. Begrijp ik dat... dat uh, jullie hebben nog dieren, jullie hebben nog koeien. ja Maar die zijn er... Eigenlijk vooral vanwege de deelnemers uh, en ja, de campinggasten, ja, de, maar niet voor de koeien zelf. Jawel, de koeien is, blijft mijn hoofdtak. Onze zoon Joost en uh, zijn vriendin Annelie hebben de zorgtak overgenomen. De koeien, daar ligt mijn hart al vanaf mijn eerste levensjaar bijna, zal ik maar zeggen. We hebben drie vleesrassen en uh, ja, we spelen met twee rassen op heel hoog niveau. En uh, ja, Het dat vakkerij dat, uh, zit bij mij in de genen. Uh, ja. Uiteindelijk is het natuurlijk een keer vlees. En uh, ja, gelukkig hebben wij uh, een hele goede uh, afzet hier met de Keurslag Est en bij ons de boerenskuur in Riel. Dus dat loopt eigenlijk allemaal supergoed. Maar um, ja, dus uh, als wij geen verbreding gehad hadden, dan uh, ja, hadden wij ook niet kunnen investeren in een camping. Mm. Over die camping nog heel even terug te komen, daar hebben wij ook uh, vanuit de provincie Noord-Brabant een ondersteuning gekregen. Want ze zien dus ook wel in het, uh, op het platteland de verpaupering, kleine bedrijven verdwijnen allemaal. En wij willen juist uh, ja, natuurlijk ons bedrijf voortzetten. Maar vandaar dat we daar ook een ondersteuning mee gekregen, en ook zeker voor ons speciaal project. Hoe lopen jullie erbij? De koeien lopen hoofdzakelijk in de wei en in de zomer blijven ook de kalfjes bij de koeien. Hoe is het nou gegaan? Er is een discussie geweest, er is een commissievergadering geweest. Je hebt ingesproken en je hebt daar je verhaal gehouden. En toen uh, is het uh, zeldzame feit, heeft zich plaatsgevonden dat ze zich hebben laten overtuigen door, door dit verhaal? Nou, uh, de manier waarop uh, toeristenbelasting in, is ingezet. Uh, in, in november is er gestemd om het dus in te voeren. En dan zou dat zes weken later al in moeten gaan. Ja, zo werkte het dus niet. Onze ambtenaren die, die gaven ook toe, dit, dit, dit is gewoon godsomogelijk. En nu is het al verzet naar 1 juli, geloof ik. En dan wordt alleen januari. Kijk, als je iets in wil voeren, moet je het ten eerste goed onderbouwen. Op zich zijn wij nog niet zo tegen die toeristenbelasting. Maar het feit is, het komt hier veel te vroeg. Tien jaar geleden wilde Gorle en Riel niks weten van recreatie en toerisme. Mm. Nu is er een groep, jong, vooral jonge ondernemers hebben veel geïnvesteerd. Zijn net aan het draaien en worden nu al onder oren geslaan. Dus ik vind dat uh, dit raakt ons eigenlijk heel hard. En ook onze mede ondernemers. Dus uh, dat er een keer komt, dat begrijpen wij ook wel. En dan vind ik nog, uh, onze situatie vind ik toch wel speciaal met onze zorgtakken. Ik vind, uh, ik vind die mensen die toch al zo veel offers moeten brengen vandaag. Dat die dit uh, ook weer... Ja, dat we die ook weer daarop af moeten rekenen vinden wij zeer ongepast. Maar waarom begrijp je het wel? Want uh, begrijp je gewoon dat, dat de overheid geld nodig heeft en, en, kijkt, en, en zoekt waar, waar, waar het koetje gemolken kan worden? Daar lijkt het wel op, ja. Het doen net dat wij daar goud aan verdienen. Als je ziet bij uren dat wij investeren in onze bedrijfsvoering en ook onze camping, zijn allemaal neventakjes die echt zoveel niet opbrengen zou dan veel eerlijker zijn dat op het eindresultaat een klein percentage betaald werd. Dat te zeggen, elke bezoeker en gast die moet maar afgerekend worden. Ja, want wat staat er tegenover als die belasting ingevoerd wordt? Wat, wat, wat doet de gemeente dan voor je? Voor, de, voor ons zou de gemeente dan het toeristengeld uh, terugbrengen in activiteiten. Maar uh, dat vind ik ook niet eerlijk. Ze zeggen, we leggen dan wandelpaden aan, maar die zijn ook voor al onze inwoners en niet voor die kleine... In Rielegoor is bijna geen recreatie. Dus het is zo'n kleine tak. Dat we daar is eigenlijk helemaal eigenlijk niet druk over. Ik denk dat de kosten groter zijn. Nee, ik zag de, uh, in dat raadstuk dat erover ging. Dat de helft zou teruggaan naar de ondernemers. En daar kon je projectvoorstellen voor indienen. Oh. Nou. Daar ja. gaat dan de andere helft dan op. Vermoed ik. He, dat, dus dat bleek mij eerlijk gezegd. Gezien de bedragen waar je het over hebt. Alles bij elkaar. Hè? Dus over heel gehoordig gezien. Hè? Niet voor de individuele ondernemer, maar alles bij elkaar. Praat je dan ook niet over groot geld? Nee, nou ja, absoluut niet. En als je kijkt dat er wel gepraat werd over bedragen van 80.000 euro. Een bedrag dat uit de lucht gegrepen is, in mijn gevoel. Wat toch bij elkaar gesprokkeld moest worden vanuit toeristenbelasting. Zet op ons wel een klein beetje kwaad bloed eigenlijk. Nou, dat en, zie ik nog wel, ja. En, en waarom toch het gevoel van toeristenbelasting is dus op zich... Want het zouden zou 80.000 euro? Ze hadden voorberekend... Dat, de dat zouden 80.000 overnachtingen zijn. Uh, ja. ja, precies. Dat, heeft u <laughs> dat, ja. Is, dat is toch werkelijk onvoorstelbaar. Ja, het, is, dat uh, is. het is een bedrag dat uit de lucht gegrepen is. Uh, op dit moment is het idee daar om 1 euro per persoon per nacht af te rekenen... Um, nou, Zoals ons pap net ook al zegt, als je het in percentages zou gaan doen, zou het al veel redelijker wijs zijn. Er zijn gemeentes die bijvoorbeeld 3% op je totale, uh, totaalbedrag pakken. Dan komt het nog veel redelijker uit. Kijken we bij ons op de camping waar een gemiddeld gezin um, 30 euro kwijt is om bij ons te overnachten. Komt daar toeristenbelasting bovenop, dat betekent dat dat is meer dan 10%, dat is 10, 12% was het dus moeten plussen bovenop het bedrag wat ze eigenlijk uh, zouden moeten betalen. Ja, ja. Dus een euro op een hotelkamer van 100 euro, ja, dat dus ja, is, is, is, is goed te overzien. Ja. Het, het, het is totaal uit verband getrokken om, te, ja, om dat ook op een camping uh, te hanteren. Mm -hmm. En daarbij, uh, wat te doen met het, uh, het, het, het, het, het geld, hè? dus los of het 80.000 euro is of, of veel minder, de helft zou terugvloeien naar de recreatiesector. Uh, en het overige deel dan. Dat vragen wij ons eigen wel af. Zo'n nou, de... projectvoorstel beoordelen is niet goedkoop hoor. Daar heeft nee, Leaans wel de... ideeën ja. over. Ja, waar ja, we... dat, dat geld krijg ik wel weggewerkt. In dit verband vroeg ik me ook af. Jullie hebben natuurlijk ook veel met de veranderingen in de zorg eh, te maken. En, uh, de deelnemers die jullie hebben zijn vaak afhankelijk van een uh, persoonsgebonden budget. Ja. Uh, dat verandert ook allemaal. Uh, hoe gaan jullie daarmee om? Ja, wij hebben ja, los van de veranderingen die we thuis al hebben door moeten maken. Dus het komt ook tegelijk met de veranderingen die binnen de zorg uh, daar zijn. Um, voorheen kwamen bij ons alle deelnemers vanuit het PGB betaald. Um, ja, en nou zijn er dus ook. Um, wij, wij komen er wel achter dat de kleinere zorgboeren of überhaupt alle zorgboerderijen. Um, toch een ondergeschoven kindje worden of blijven in de zorgwereld. De grote instanties die zien ze staan, zeker nu de zorg naar de gemeente gaat. De gemeente ziet de grotere instanties zien ze, de kleinere zorgboeren worden toch vaak uh, uh, enigszins weggewuifd. Um, zelf zijn wij aangesloten bij de stichting Zorgboeren Zuid, een stichting die um, bij alle gemeentes uh, contracten heeft gekregen zodat ook bij die gemeente de zorgboeren wel in beeld bleven. Maar jammer genoeg is dat bij ons in de gemeente Goorlen uh, niet gelukt. Nou, en daar zien wij nog wel uh, kansen om dus ook de gemeente te laten zien wat de toegevoegde waarde is van de zorgboerderij zoals wij die hebben. Ja. En daar willen wij hard aan gaan werken om, uh, om ook in de gemeente weer beter in beeld te komen. Want in die zin uh, hebben wij, ondervinden wij geen profijt van, van gemeente in, in de gemeente in de zorg. Ja, Degenen de die nu bij jullie komen, komen dan van buiten Goorlen. Uh, is dat de conclusie? Niet helemaal, want we hebben wel deelnemers uit de gemeente geholpen, Maar die hebben er eigenlijk heel hard voor moeten maken om een PGB-budget te willen mm -hmm. hebben. De gemeente had liever een zorg en natuurbudget gezien. Maar door de juiste onderbouwing kun je toch een PGB-budget aanvragen. En zodoende hebben we ook al deelnemers uit de gemeente geholpen, Maar het vergt veel meer tijd en energie ja, om het dat, voor elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk een van de dingen die, die op je afkomen. is. Die koe in de wei, daar weet je waar je mee moet doen. Maar nu moet je een onderbouwing voor een contract voor de komende zeven jaar eh, met een tarief erbij en uh, uitzonderingsbepalingen en uh, heb je al rechten gestudeerd nog even wil ik ook toevoegen aan onze zorgcamping het is niet over toeristenbelasting gesproken wij hebben een zorgcamping kunnen zetten wij hebben heel veel extra investeringen moeten doen om zo'n doelgroep te kunnen ontvangen dus alleen vanuit dat oogpunt is het al niet eerlijk om nu ons al om de oren gaan te slaan met een toeristenbelasting en ik hoop ook dat de publiciteit en de mensen die de burgers hier in onze gemeente daar ook ons voor ondersteunen, dat ze zeggen van laat eens die zaken ze een paar jaar goed gaan draaien voor dat daarover begint te spreken. Mm -hmm. Dus ik hoop dat we wel ondersteuning krijgen, ook na deze uitzending. Zeker, dat, dat zal uh, daar wel komen. Ik heb nog een vraag over uh, hoe, hoe dat uh, kan samengaan eigenlijk. Zorgboerderij, zo'n camping en zo'n zo uh, zo, zo veehouderij waar, waar, dacht ik, uh, strenge hygiënische maatregelen bestaan en, en maar ja, als, als alles dus een beetje door elkaar heen loopt, hoe wordt dat eigenlijk georganiseerd? Nou, het, het is zo, we hebben dus de boerderij, we hebben een zorgboerderij met dieren. Onze dieren, we hebben ook een zoonose-certificaat. Wij moeten dus aan kunnen tonen, dat uh, willen we ook naar de mensen, naar de camping en naar de ouders en kinderen van de zorgboerderij, dat wij dus de kinderen niet zomaar dierziekte kunnen opgelopen. Dus we hebben een zoonose-certificaat, hey, dat, dat moet dan op een bepaald aantal punten voldoen. En als je daar niet al kunt voldoen, dan krijg je ook de certificering van het kenmerk dus niet, dat is ook een onderdeel van daar hebben wij RIE, we hebben veiligheidsvoorschriften, alle deuren moeten gesloten zijn, uh, alles moet extra afgedekt zijn, dat we dus, uh, we nemen geen enkel risico, de boerderij, we hebben ook zo weinig mogelijk vervoer of op het erf te hebben als er kinderen zijn, maar de kinderen de interactie van de kinderen met de dieren vooral autisme kinderen is een grandioos succes kinderen komen de eerste keren bij ons willen, durven helemaal niet naar de koeien of naar de kalfjes toe maar en hoe nu... gaat het dan? dan, hebben die dan lazen aan, stappen die in een antisept bad en gaan pas dan de stallen, of, of hoe moet nou, ik me dat dan voorstellen? De kinderen die bij ons op de zorgboerderij naar buiten komen, krijgen allemaal een overal van ons aan. Dus we hebben de kleinste mate overal en we hebben een hele grote mate overal. We hebben bij ons ook een tig aan laarzen staan. Dus het is gewoon een hartstikke mooi gezicht om die kinderen dus in de boerenbedrijfskleding bij ons door de stallen te zien gaan. Daarnaast hebben we dus ook het Belgische blauwe rund. Uh, het Belgische blauwe rund heeft een, een heel lief, heel zacht karakter. Uh, echt, iedereen heeft wel eens van koeknuffelen gehoord, uh, zelf doen we ook workshops koeknuffelen organiseren. Maar ook de kinderen die bij ons op de zorgboerderij komen, hebben heel veel contact met de dieren. Er zijn zelfs deelnemers bij ons op de zorgboerderij die in Curaçao uh, dolfijnentherapie hebben gedaan, dus echt gezwommen met uh, dolfijnen om die interactie te krijgen. Een heel kostbaar uh, project. Um, kijk, je bij ons op de boerderij, doen wij eigenlijk met onze dieren precies hetzelfde. De kinderen die geven iets aan je dieren, de dieren eten het op of ze lokken een reactie uit. En daarmee groeien die kinderen wel een oh, eigen ontwikkeling. Met Belgische knuffelkoeien? Belgische knuffelkoeien. Belgische ja. blauw ras. Je moet toch eens keer komen kijken. De Ik enige in of, de Benelux die dat met deze dieren doet. Ja. Ja. Maar dat kan niet ja. met, met uh, Limburgs Roodbond of met, met de Friese. Uiteindelijk um, gaat het er over het karakter van de dier. Bij ons uh, zijn alle dieren zo in de hand geweest. Ze um, komen gewoon naar je toe. Ze willen gewoon de aandacht. Ze vragen de aandacht. En dan zijn het nog hele kolossale dieren. Dieren ja. van meer dan 1000 kilo. Uh, ja, hebben ze horens? Die, nee, de horens uh, nee, bij ons hebben ze geen horens. Nee. Nee. Maar jij zei net, uh, fokken zit je in het bloed. Is dat dan ook een van de dingen waar je zeg maar, extra aandacht aan kunt besteden met die selectie van wat is nu voor dit soort therapie het beste beest? Ik bepaal zelf de paringen, de combinaties die wij gebruiken op de koeien. Ik zoek zelf mijn stieren en ik zoek altijd anders als een ander doet. Ik doe niet wat iedereen doet, want dan doe je ook hetzelfde. Dus we zoeken steeds naar nieuwe vormen om te paren en daardoor staan we heel goed in beeld. Want van hetzelfde is er allemaal genoeg. Dus je moet proberen het te onderscheiden. En dat doen we dus met de koeien, proberen we met de zorg te doen Ook met de camping En zelfs nu met uh, ons nieuwe koeienras Want 29 mei aanstaande hebben we bij ons een open dag Op de zorgboerderij Waar ook de zorgboerderij en de kinderen bij betrokken Allee, zijn is dat, 29 mei aanstaande 29 mei is een open dag ja, van 11 tot 4 en um, daar wordt ons nieuwe ras, daar hebben we dus ook voor een, gedeelte, uh, uh, voor een groot gedeelte lopen die op landgoed de hoeve's in de zomer met de kalfjes erbij en het is een speciaal soort vlees en dan gaan we die dag presenteren. Ook wordt dan onze veranda, was een wens van mijn lieve vrouw, wordt die dag officieel geopend en dan komt er zelfs ook iemand, een koeienfluisteraar, die komt lezingen <laughs> geven over het gedrag van koeien, hoe koeien kijken, hoe koeien voelen, hoe je koeien moet benaderen. Interessant, zeg. Dus, he. Ja, het ja. wordt een interessante ja. dag. Ja. Ook de zorg is erbij betrokken, nadrukkelijk, omdat wij ons concept met z'n allen, met Joost en Annelie, willen tonen. Ja. Heb je een beetje eigenwijzigheid nodig om dit soort dingen op de rails te zetten? Of denk ik dat maar van we gaan er gewoon voor en we zien wel? Uh... Ja. Als je iets uit wilt richten, moet je van op eigen vertrouwen uitgaan ja. en, en gas geven. Ja. Interessant, ja. interessant. Nou, ik hoop dat onze luisteraars dat gehoord hebben, genoteerd. Er zal denk ik ook alweer publiciteit komen in uh, de vernieuwde Berliner formaat Goeders Belang. Um, dat zal uh, ook wel uh, allemaal te lezen zijn. Het wordt op tijd aangekondigd. Goed, nou uh, Gerard, uh, ik vind jij je bent begonnen. Jij mag ook netjes afkondigen. Al onze gasten hier bedanken. Als je het rijtje namen hebt, Ziad, ja. Apout Lujan. Uzen, uzen. Uh, ja. Ik doe het wat simpeler, want volgens mij hebben we een unieke uitzending gehad met twee gezinnen. Dat is nog nooit voorgekomen. Ja, dus klopt. het gezin Ambara en het gezin Huibrechts, ja. ondersteund door Anita Haier. Uh, en ook in de bibliotheek is even te kijken naar hoe horen in Syrië ook uh, in steen uitgehouden. Het is, is, is, is nog steeds te zien. hè? Het is nog steeds te zien. Ik heb het even gecontroleerd. Het ligt er nog steeds. En deze uitzending is te bruisteren op internet. En volgende week zijn wij weer. Dank u wel.